Uur. Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het leger wordt mogelijk ingezet bij de beveiliging van het Marengo-proces. Het kabinet is hierover in gesprek met betrokken partijen, zeggen bronnen tegen de NOS. Het proces tegen Ridwan Taghi en 16 andere verdachten vraagt om veel beveiliging. Er zouden per dag honderden politiemensen nodig zijn. Al die inzet van de agenten zou ten koste gaan van het andere politiewerk... En dat terwijl de politie al te maken heeft met een personeelstekort. Een ex-medewerker van het festival Eurosonic Noorderslag in Groningen... zou 335.000 euro achterover hebben gedrukt. De man gebruikt het onder meer voor zijn gokverslaving, zegt het festival. De man heeft bekend. Er is afgesproken dat hij het geld gaat terugbetalen. Een primeur voor Ameland. Op het Waddeneiland kunnen mensen van 75 jaar en ouder... zich op 29 november al melden voor een boosterprik. Medewerkers zijn eind deze maand toch al op het eiland voor mensen die nog geen tweede coronaprik hebben gehad, zegt de GGD. Ik weet het we uiteindelijk ik om. We mag het logistiek al een keer uh, organiseren. En we binnen nou toch? Dus uh, toch dat we dan kunnen we gelijk met de boostercampagne beginnen. Het kabinet is van plan om in december te beginnen met de boosterprikken. Zorgpersoneel en 80-plussers zijn dan als eerste aan de beurt. En hij heeft het geflikt, motocrosser Jeffrey Herlings is net als in 2018 wereldkampioen geworden in de MXGP, de koningsklasse van de motocross. In Italië won hij de laatste en beslissende manch. Ik denk dat ik uh, meer dan drie jaar heb moeten wachten op weer de titel. 2019 vanwege mijn voet, 2020 stond ik uh, anderhalve GP over GP, breek mijn nek. Dus ja, nu bij derde, ja, derde podium pas weer terug de titel. Uh, drie keer schreef zijn, zeggen ze dus uh, hij is weer terug wat hij moet zijn. De belangrijkste concurrent van Herlings... De Fransman Fevre eindigde in de laatste race op de derde plek. Tot het laatst stonden ze nog samen bovenaan in de stand om de wereldtitel. Maar Jeffrey pakt een lus. Het weer in het zuidoosten helder, daar kan het vannacht ook licht vriezen. Morgen overdag bewolkt, af en toe wat regen. In het zuiden zonnig en een graad of 12. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan de langste files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en Knoopend een kwartier op onthoud. Dat komt door de file op de ring van Amsterdam. Op de A10 Zuid en Oost richting Zaanstad. Tussen Amsterdam, slotenvaart en de Zeeburgertunnel drie kwartier vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht. Het wegdek is daar beschadigd. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Bad Oefendorp en Velsen een half uur op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie. Ja, ja, ja, ja.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 Je voor t, t voor m, je voor t, t voor m, je voor t, t voor je voor Dat zou zo'n zonnig Choque ton tuke mica, que suelte la mía. Lo que tengo lo gastaría, porque tu zon me brillaría. Yeah. Somos dos cantantes como los de antes. El respeto es en boletos y diamantes. Se me para el corazón los con mirarte. Boca, tu canta, pa' que tu me cante. Somos dos cantantes como los de antes.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 Het ritme van zang. Op 106.9. V.F.M. Yeah. I will love you endlessly if you don't believe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 zeg maar dan stijk Als er ooit eens een probleem is, kom dan langs bij mij Al zien wij elkaar niet zo vaak tot zal ik er zijn Verwijt en leeft zonder spijt. CFM voor Zandvoort en de regio. Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het IJsbeeldenfestival in Zwolle vanaf half december is weer afgelast. Het is, schrijft de organisatie, omdat het volstrekt onduidelijk is... welke maatregelen er over vier weken zullen worden afgekondigd. Onder die condities is het onverantwoord om door te gaan. Ook financieel, vindt de organisatie. Demissionair minister De Jonge heeft de Gezondheidsraad... om een spoedadvies gevraagd over een extra prik voor mensen... die het Janssen-vaccin hebben gehad. Uit onderzoek blijkt dat Janssen sneller de beschermende werking verliest dan andere vaccins. 60-plussers en zorgpersoneel krijgen al een extra prik. En in Rotterdam is voor het eerst in Europa een onbemand schip getoond... dat via een satellietverbinding kan worden bestuurd. Het kan op zee, windmolenparken, pijpleidingen en dergelijke inspecteren. Dat gebeurt nu nog door schepen met mensen aan boord. Het weer, morgen meer bewolking, soms motregen. In het zuiden droog en het wordt rond de 12 graden. Gotta get that, gotta get that, gotta get that, gotta get that, that, that, that, yep, boom, boom. Gotta get that, boom, boom, boom. Gotta get that, boom, boom, boom. Gotta get that, boom, boom, boom. That, boom, boom, That, boom, boom, boom. Boom, boom. Yo, I got that hit to beat the block. You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 Wild And they take all hope away And I just can't see the sense Of my mind's a haze Ooh. And I just Look out enough for this sunshine Don't oh. met jou, baby alsjeblieft, ik zoek een dame naar jou, ik maak je direct mevrouw. vrouw, that's what I need, Tijd voor die sound, de serieuze met jou. Baby, als je vliegt. Godio's, ik wil een wife hier, home. Ik kan alleen gevoelens uiten in de microfoon. Koning ze heeft er eigen troon. Is dus niet met al die kleine spelers, heeft er eigen zoon En nee, je komt net daar. Ik zag je staan al lang geleden. Het is lang al klaar. Deze moet van mij worden, hoe dan ook en waar. Ga jij naartoe, dat was mijn eerste vraag. En toen je naam je wou niet zeggen. Baby gun is bad. Body is mad, body is daar. Super dangerous. Alleen al als ik naar je kijk, als ik verlevenslust. Kom een beetje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 Zo niet bij. Is genoeg en ik hou je vast en ik zie je last.